Jurie Stubenitski met het NOS-journaal. De leeftijd waarop mensen AOW krijgen stijgt ook in 2024 niet. Hij blijft op 67 jaar en drie maanden, zegt minister Koolmees. Hij baseert zich op de nieuwste cijfers van het CBS over de levensverwachting van 65-plussers. Die stijgt wel, maar niet zoveel als verwacht. Het CBS wijst op de relatief hoge sterfte door de griepgolf begin dit jaar, die had een negatieve invloed op de levensverwachting. De Field verdenkt een medisch bedrijf van het omkopen van artsen. In ruil daarvoor zou het bedrijf medische hulpmiddelen mogen leveren aan de ziekenhuizen waar de artsen aan verbonden zijn. De opsporingsdienst doorzocht eergisteren een bedrijfspand in het midden van het land en legde beslag op de administratie van het bedrijf. De naam van het bedrijf is niet bekendgemaakt en ook is niet duidelijk of er verdachten zijn aangehouden. In de zoektocht naar het lichaam van een vermiste vrouw uit Delft is een lichaam aangetroffen. Na een tip werd de dode gevonden in Heinenoord, net onder Rotterdam. De politie houdt er rekening mee dat het mogelijk gaat om een vrouw van 79 uit Delft die sinds zes weken wordt vermist. Een zoon van haar is vanwege de vermissing opgepakt. In de VS zijn twee gevangenen gearresteerd... voor de moord op de beruchte bendeleider en FBI-informant James Bolger. Deze, ma deze week werd Bolger naar een andere gevangenis overgeplaatst... en kort daarna werd hij doodgeslagen in zijn cel. Advocaten vragen zich af waarom Bolger niet... op een goed beveiligde afdeling was geplaatst. En op het Bijlmerplein in Amsterdam-Zuidoost... is vannacht opnieuw een handgranaat gevonden. Hij lag op bijna dezelfde plek waar vorige week ook al een explosief lag...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 You have to say ZFM fm antwoord. I'm uh -huh.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 There Skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So should you fly with me to dinner in Sicily? 6.9. Dit is ZFM. Thank yeah. you. Yeah. Yeah.